11 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. Sinterklaas is vanochtend rond 10 uur Amsterdam binnengevaren. Het uiterlijk van de 500 pieten die hij meebrengt is dit jaar aangepast na de discussie van de afgelopen tijd. Zo dragen de pieten tijdens de intocht geen gouden oorringen, hebben ze een andere kleur lippenstift en hebben ze niet alleen maar kroeshaar. Stichting Nederland Woord Beter vindt zwarte Piet racistisch en respectloos voor mensen van Afrikaanse afkomst. De stichting heeft medestanders opgeroepen vandaag te demonstreren. Boeing heeft goede zaken gedaan op de eerste dagen... van de luchtvaartbeurs in Dubai. Etihad Airways uit Abu Dhabi wil onder meer 30 Dreamliners kopen. Dat is een opsteker voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Want over die Dreamliner was nogal wat te doen. Met name de accu's van de toestellen... voldeden niet tijdens de proefvluchten. Luchtvaartmaatschappijen uit de Emiraten... hebben ook belangstelling voor Airbussen. Emirates uit Dubai koopt vrijwel zeker 50 Superjumbo's. Met de bestelling van EDIAT Airways is alleen al bijna 20 miljard euro gemoeid. In Chili wordt vandaag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gehouden. Het lijkt vast te staan dat de populaire Michelle Bachelet zal winnen. Ze was van 2006 tot 2010 ook al staatshoofd. Als ze vandaag meer dan 50 van de stemmen haalt, heeft ze meteen gewonnen. Maar in de meeste opiniepeilingen blijft ze daar net onder. In dat geval is er op 15 december een tweede ronde. Behalve een nieuwe president kiezen de Chilenen ook een nieuw parlement. De uitkomst zal bepalen hoe makkelijk Bachelet hervormingen door het parlement kan krijgen. Voor veel besluiten is een gewone meerderheid niet voldoende. En in Vietnam zijn zo'n 70.000 mensen geëvacueerd... in verband met overstromingen en landverschuivingen... ten gevolge van zware regenval. Zeker 30 mensen zijn omgekomen en 8 mensen worden nog vermist. Het weer. Het is grijs en mistig. Lokaal kan wat miseregen regen vallen. Het wordt van 5 graden in Limburg tot 10 op de Wadden. Dit was het NOS journaal. ANWB verkeersinformatie met vertraging op de A27 richting Breda... tussen Hank en het knooppunt Hooipolder, 4 kilometer. En op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch... staat tussen Dussen en Waalwijk 4 kilometer. En aansluitend op de N261 richting Tilburg... tenminste, als u naar Kaatsheuvel wil... staat tussen Waalwijk en Kaatsheuvel 3 kilometer. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid...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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Nou, welkom terug bij OVT. Straks tegen half twaalf gaan we weer 40 jaar terug in de tijd... met het tweede deel van het verhaal van de oliecrisis. De benzine op de bon, autoloze zondagen... en geheime wapenleveranties aan Israël op de achtergrond. Het speelde zich af in het najaar van 1973... Maar nu eerst iets dat pas een heel korte historie heeft, namelijk een app. Geschiedenis zelf meemaken. Het is de trend in musea, op tv en overal waar het maar even kan. De nieuwste bijdrage waarmee historie meer sexy en urgent wordt... komt van het Historisch Nieuwsblad. Het Blad heeft namelijk een app ontwikkeld waarin we en we lezen nu voor uit het persbericht... Willem van Oranje in vertwijfeling kunnen zien... zoals we hem nog nooit gezien hebben. Ja, en aan telefoon hebben we nu beeldredacteur... van het Historisch Nieuwsblad, Annemarie Laven. Of Laven, wat is het eigenlijk, Annemarie? Het is Laven, Lavèn, Annemarie ja. Laven. Uh, Annemarie, jij verzorgt maandelijks het beeldkatern in het blad... met uh, nou ja, allerlei thema's van watersnoodram tot Wereldoorlog I in Nederland. Ja. En je hebt nu voor ons even je gebruikelijke zondagochtendbesteding onderbroken. Want als ik het goed begrijp, zit jij ergens om een eiland in bomen te zagen. Ja, ik heb het toch een beetje omgegooid. Ik ga hierna bomen zagen. Dus, oh, dus je ga bent nu nog thuis. Om het iets later bomen te gaan zagen, inderdaad. Ja. Nou, goed. <laughs> uh, de app. Zoals we al zeiden, uh, maandelijkse beeldcatern in het blad. Jullie dachten, daar kan nog iets, iets meer bij. Er moet een, een, een app, wat, hoezo en wat en vertel. Ja, um, nou wij dachten inderdaad, um, een, een app dat is iets wat wij ook willen gaan maken. En veel tijdschriften zie je ook dat ze hun eigen blad of als pdf aanbieden als, uh, als een app. En uh, wij hebben eigenlijk gedacht, dat is zo zonde, want daar... Um, lees je eigenlijk helemaal niet prettig uh, je magazine. Um, en zeker op het gebied van geschiedenis zou je daar veel meer mee kunnen doen. En dat was ook in de tijd dat wij als redactieleden zelf ook een tablet kochten, uh, een iPad, en dachten nou dit is gewoon echt dé manier om geschiedenis te gaan vertellen. En uh, toen zijn we gaan nadenken van hoe kunnen we dat nou het beste doen. Um, en toen kwamen we eigenlijk uit bij wat ook de sterke punten zijn van onze uh, artikelen in het tijdschrift Namelijk gewoon een mooi verhaal vertellen. Zorgen dat het gewoon gestoeld is op gedegen onderzoek. Dat het er heel mooi uitziet en verzorgd is. En dat is eigenlijk de mooiste manier van geschiedenis vertellen. En uh, dat hebben we nu ook gedaan voor op de iPad. Ja. En toen zijn we gaan bedenken welk verhaal leent zich daar nou goed voor. En uh, toen zijn we uitgekomen bij het ontstaan van Nederland. En dat is dus het eerste verhaal ook wat wij brengen als, uh, als app... Uh, de naam Unlock History is dat. En het eerste verhaal is dus het wonder van de Gouden Eeuw... over het ontstaan van Nederland, de dus strijd tegen Spanje. En dus inderdaad met in de hoofdrol Willem van Oranje. Ja, maar goed, dat is het, het brengen van een, een verhaal. Uh, maar in jullie persbericht zeggen jullie dat de app uh, Unlock History... Uh, uniek is in de wereld. Maar in uh, een verhaal vertellen via een app is toch niet uniek? Wat maakt deze app ja. zo uniek? Nou, we zijn natuurlijk gaan kijken van wat wordt er allemaal gedaan. Um, nu als apps op het gebied van geschiedenis. We zijn ook internationaal gaan kijken van wat wordt ook in Amerika gemaakt. En, en het viel zo tegen. Er zijn bijvoorbeeld vrij veel apps over nou, de Eerste Wereldoorlog, omdat het uh, volgend jaar natuurlijk de herdenking is. En wat je veel ziet is dat het vooral een tijdlijn is met wat informatie of een Wikipedia-achtige structuur met eigenlijk weinig extra's. En uh, en dat is eigenlijk heel mager, want nou ja, er kan dus gewoon veel meer. En daar zijn we toen uh, mee gaan experimenteren. En daar hebben we ook uh, subsidie voor gekregen om, uh, om dat ook inderdaad ja. te gaan uh, uitproberen. Om dus een soort filmisch verhaal te maken. Ja. Anne-Marie, ik, ik, ja. uh, ik heb even zitten kijken naar de app. En ik, ik uh, ben een groot liefhebber van actieve deelname aan geschiedenis... Uh, ik mag meelopen met de edelen om het smeekschrift aan Margretha van Parma aan te bieden. in Wanneer was dat? 1564? Ik zeg het uh, op de gok of in ieder geval ergens in de, in de 60e jaren van de 16e ja? eeuw. Uh, hutspot eten bij het Leids ontzet mag ik. I, dit is het geheim. Jullie wilden interactief iets doen? Nou, eigenlijk is dat meer een soort extraatje waarvan we ook merken dat vooral uh, kinderen, maar eigenlijk ook volwassenen het heel leuk vinden. Bijvoorbeeld dat je een bootje mag... Uh, Af en toe waarmee je de katholieke uit Amsterdam mag verdrijven. Eh, de mensen vinden dat leuk om te doen. En dat is ook wel eh, nou, een van de krachten van, van een iPad dat je dat ermee kan doen. Maar waar het vooral om gaat is dat we um, een verhaal vertellen. Eigenlijk zoals vroeger je um, geschiedenisdocent dat deed op, op school. Op een hele mooie manier een mislepend verhaal vertellen. En wij hebben dan Peter Blok um, die het verhaal vertelt. Aan de hand van een heel veel mooie historische beelden uh, vertelt hij dus hoe um, Nederland is ontstaan. En daarnaast heb je nog de mogelijkheid om het verhaal stop te zetten... en dan nog in allerlei artikelen te gaan grafduinen die daarmee te maken hebben. Ja. Dus dat je er ook echt nog een stuk wijzer van wordt. Ja, nu, nu, nu, nu één ding moet me toch even van het hart. Um, ja. Willem van Oranje, omgebouwd naar 3D, uh, als bewegend persoon te zien. Uh, ik ja. vind het mooi, maar tegelijkertijd heeft hij ook een beetje de ogen van een alien... Nou, dat is altijd moeilijk, uh, inderdaad. Ik, ik, ik moet het een beetje met je eens zijn, ja. <laughs> en hij knippert ook veel met zijn ogen. Uh, maar wat wel heel erg leuk is, is dat je um, dat nu eigenlijk voor het eerst... dat je toch kan zien hoe hij er nou wellicht misschien uit heeft kunnen zien. Ja. Want uh, de bouwers, dat moet ik toch even vertellen... die hebben uh, heel veel onderzoek hiernaar gedaan. Uh, de bouwers van de app bedoel ik dan. en Die hebben alle standbeelden en uh, schilderijen verzameld... van Willem van Oranje die er maar zijn. En aan de hand daarvan een 3D-model gemaakt in klei en, uh, en, en dat gedigitaliseerd. En daar uh, deze uh, Willem van Oranje van gemaakt. Juist, het is niet zomaar vreugde en Het is niet zomaar en, en dat Godkwerken. ze dachten, van, ja. oh, we maken hem zo. Nee hoor, dat is, ja. echt, dat is een heel gedegen onderzoek gedaan. Helder. Annemarie, tot slot nog heel ja. even van... ...kan iedereen uh, die dat wil, Unlock History bezoeken... ...of kost je dat geld? En, en waar, kun je het, uh, waar, waar kan ik het vinden als ik het ja. wil? Ja, um, Unlock History is voor uh, de iPad... Uh, dus iedereen die een iPad heeft, die uh, kan hem uh, kopen. Hij kost 1,99. En uh, dat is nu het eerste verhaal, is nu te koop. Uh, over twee weken volgt het tweede verhaal. En als het de derde er ook is, en dat is aan het eind van het jaar, kun je ze ook alle drie kopen voor 3,99. Oh, goed. Nou, veel plezier bij de bomen dan hè, straks. Ja, dankjewel. Ja, en hartelijk, Ik ga de slag. Hartelijk dank voor deze toelichting. En wie, graag gedaan. Ja, En wie de Gouden Eeuw nalezen wil, kan in het boek bij de app terecht, geschreven door Luc Panhuizen. En dan gaan we nu eh, naar de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 900 Nederlanders waren tijdens die oorlog in Engeland... in dienst van de REF, de Britse luchtmacht. Ze waren oorlogsvliegers en vlogen over het continent. Ze waren, net als de Noorse, Franse, Poolse, Belgische... en Tsjechoslowaakse collega's, enorm gemotiveerd. Wat deden die Nederlanders bij de Britse luchtmacht? Wat was hun aandeel in de strijd? Hoe keken de Britten tegen ze aan? En wat waren dat voor jongens? Afgelopen vrijdag promoveerde historicus Erwin van Loo... op een studie die op deze vraag antwoord geeft. Het boek is uitgegeven door Boom en heet Enige wakkere jongens. Uh, welkom, Erwin van Loo. Goedemorgen, dank ja. En ja. echt gefeliciteerd, ja, dat je bent net gedromoveerd. dat even niet hoor. Ja, niet vergeten. Vergeten. Dat is echt een felicitatie waard, toch? Ja, ja absoluut. Ja, het was een uh, mooi dag. feestje? Ja, het was een heel mooi feestje. En dik, dik geslaagd zou je dan zeggen? Ja, ja goed, goed geslaagd, zeker. Goed. Absoluut. Ja. Iedereen was tevreden, ik ook. Dus, nou, het, gaat over, het, het, het gaat over 900 jongens. Je noemt het enige jongens. Ja. Het is een flinke groep. Eigenlijk meer dan ik gedacht had. Waren die, die jongens nou ook de, de, de jongens die in de Spitfires uh, de slag uh, boven Engeland uitvochten? Met de nou, countries? dat eerste zeker. Spitfire, ja. ze vlogen zeker Spitfire. Niet ja. in de slag om Engeland. En uh, ja, dat heeft eigenlijk uh, diverse redenen. Um, de Nederlandse luchtstrijdkrachten bestonden. Er was nog geen koninklijke luchtmacht in 1940. De Nederlandse luchtstrijdkrachten bestond eigenlijk uit twee vliegdiensten: van de landmacht en de marine. En um, overblijfselen van, van beide vliegdiensten die ontkwamen in, in mei 1940 naar Engeland. En uh, de marine luchtvaartdienst, dus de vliegdienst van de marine... kwam daar aan met voornamelijk operationeel personeel... of personeel en een aantal vliegtuigen, watervliegtuigen. En uh, van de vliegdienst van de landmacht kwamen eigenlijk, kwam eigenlijk... alleen een, een groot aantal leerlingvliegers uh, in, in Engeland aan. En die moesten eerst nog verder opgeleid worden. Uh, het gevolg daarvan was eigenlijk dat uh, die meeste van die leerlingvliegers... van de landmacht werden overgeheveld naar, naar de, de marinevliegdienst... En die eh, vormde al snel een, een eigen squadron in de RAF. Zelfs het eerste buitenlandse squadron in, in de RAF in juni 1940. Maar dat ging wel opereren met watervliegtuigen en, en in, in coastal command. Dus ging zich voornamelijk bezighouden met maritieme. ...luchtoperaties boven zee... anti, anti patrouilles bijvoorbeeld. Het gevolg daarvan was wel... ...dat er in de zomer van 1940... ...nog geen Nederlandse jachtvliegers waren... ...en dus ook niet meevlogen... ...in de slag om Engeland. Er waren wel een aantal ja. van die vliegers die zich daar heel... Ze waren nog in opleiding? Ja, ja. Ja, ja, op dat moment waren er nog geen Nederlandse jachtvliegers. Dat is pas in 1941 gekomen. Ja. En, en, en hoeveel zijn dat er dan? Om even een te ja, geven. Het in, in aantal jachtvliegers beloopt... ...in de tientallen... Uh, veruit de meeste Nederlandse oorlogsvliegers vlogen met bommenwerpers. Uh, en uh, ja, het begrip het oorlogsvliegers daar versta ik dan ook onder niet alleen de vlieger. Dus je ziet niet alleen de vliegtuigbestuurder. maar ook de vliegtuigtelegrafist, de waarnemer die dus de koers uitzette en de bommen afgooide. Uh, en de luchtschutter die dus het vliegtuig moest beschermen tegen vijandelijke vliegtuigen. Ja. En, en, en, en stond zo'n Nederlands afdeling ook onder Nederlands bevel? Of? Um, uh, dat verschilde ook. Uh, die Marinevliegdienst uh, behield, uh, behield administratief uh, inderdaad wel de controle over het eigen personeel. Maar operationeel uh, stonden de Nederlandse Oorlogsvlieges de hele oorlog. Net zoals overigens uh, die van alle andere landen. Uh, onder uh, Brits bevel. En dat is dus ook echt altijd zo, uh, zo gebleven. De Britten wilden echt wel de touwtjes in handen houden. Ja. Ja. Uh, leverde dat ons, dus aanhalingstekens, uh, het kabinet van. Willemina en Gerbrand die ook prestige op. Willemina ermee zeggen, ja, dan onze oorlogsvliegers. Hielp dat een beetje? Was, nou, als... dat was uiteraard wel de bedoeling. Het was het had toch een, een, een belangrijk. Uh, politiek doel, uh, om toch te laten zien van, hé, hey, wij zijn een van de belangrijkste bondgenoten, zo beschouwde de Nederlandse regering zich als de, ja, het de heeft klein... het heeft veel uitgemaakt. <laughs> ja, ja. Ja. Heeft ja. het veel uitgemaakt? Nou, militair gezien heeft het zeker niet veel uitgemaakt, omdat bijvoorbeeld die de RAF, uh, de, de, de Britse luchtmacht, dus aan het einde van de oorlog meer dan een miljoen militairen telde, waarvan uh, uh, bijna 400.000 uh, oorlogsvliegers. Dus als je dan ja, dat Nederlandse aandeel daarbij vergelijkt, is dat natuurlijk heel minimaal geweest. Ja. Uh, kwaliteit uh, waren ze zeker, uh, behoorden ze zeker ook tot, uh, tot de betere categorieën? Uh, met name ook al, zoals in de inleiding werd gezegd, dat ze heel erg goed gemotiveerd waren. Uh, maar uh, ja, zeg maar de, de militaire en ook de politieke waarde was toch redelijk gering. Uh, aan de andere kant was het natuurlijk ook zo dat uh, uh, ja, de Nederlandse regering ook niet kon achterblijven. Ze konden niet daar in Londen gaan zitten en, en voor de rest zeggen van Nou, we doen, uh, we doen voor de rest niet mee met de oorlog. Uh, ze wilden natuurlijk ook laten zien dat ze. Meewerkte om, uh, om die ja, om want, vader te pakken. Want alle landen deden mee. Je ja, de, de, zei het ja. net in de inleiding: er waren ook Poolse, Tsjechoslowaakse. Ik bedoel, overal vandaan. Er uh, ja, zaten er piloten. Er was dus een heel groot buitenlands contingent bij de ja, area. Nou, ook dat was ja. trouwens uh, relatief klein. Want dat heeft nooit meer dan 30.000 man uh, bedragen. Dat, uh, al die landen bij elkaar. Dus al de, al de bezette Europese landen bij elkaar. Uh, dus dat was ook nog betrekkelijk gering. Maar uh, zeker aan het begin van de oorlog hebben, hebben zij ook wel toch een, een belangrijk. Uh, Vooral ook de, de, de Poolse en de Tsjechische jachtvliegers, die dus wel nadrukkelijk hebben deelgenomen aan de slag om Engeland in de zomer van 1940. Ja, en want een vlieger zijn was, had ook prestige. Hè? Absoluut, het was een, uh, natuurlijk een, een, een beroep uh, wat, uh, wat veel status gaf, zowel binnen de Britse luchtmacht, maar ook in de, in de samenleving. Er uh, werd toch tegen opgekeken. Uh, de keerzijde was natuurlijk wel dat je enorm veel risico liep... om, ja. uh, om te sneuvelen of te verongelukken. Ja, want na iedere vlucht uh, waren er wel weer een paar stoelen leeg. Absoluut, ja. Absoluut. ja. ja, ja, heb, uh, ja er waren toch uh, oorlogsvliegers die, die me hebben verteld... ook in interviews van... Nou, uh, wanneer we terugkwamen dan het eerste wat we de volgende morgen deden... is kijken van uh, hoeveel bedden waren er onbeslapen. Uh, want uh, ja, dat kwam dus inderdaad uh, zeer regelmatig voor... dat, uh, dat, dat collega's uh, sneuvelen of van dat, dat zegt ook wel iets over de verliescijfers van, van het Nederlandse contingent. Waarbij dus toch meer dan 235 man uh, is verongelukt of gesneuveld. Dus dat is meer is dan een derde. Ja. Wacht even, ik ja. hoor je net zeggen, ik, ik heb gesproken met... Uh, er zijn er nog die nog leven? Het, nou, uh, oorlogsvliegers? Ja, nu toen? nog maar een, maar een heel gering aantal. Uh, heel klein aantal. Maar... Uh, en, en ik ben deze dan... studie al begonnen eind jaren negentig. En ik ben eigenlijk uh, begonnen met het interviewen van, van de op dat moment nog levende uh, ja. en, oorlogsvliegers. En, en, en hoe moet je je dat dan voorstellen? Staat er bij die mannen thuis op het dressoir een, een, een, een medaille Hangen ze de dingen? Wat voor sfeer is het? Wat, zijn ze er nog altijd trots op? Net als ja, in Engeland, als je een RAF-piloot RAF was, dan ben je iemand. Dat hadden, zeiden we net al. Speelde dat nou ook bij die Nederlandse jongens? Ja, toch wat meer op de achtergrond, denk ik. Maar zij waren zeker toch in zekere zin zeker trots. Uh, op, op wat ze hadden ge, gepresteerd. En het uh, vormde toch ook nog een heel belangrijk deel van hun leven. Ze hebben natuurlijk ja, in, die, in die vijf jaar heel veel meegemaakt. Uh, ook, uh, ook heel veel ja, de keerzijde van het gevaar... en uh, de, de verliezen, het verliezen van vrienden en collega's. Dus uh, het speelde zeker een belangrijke rol. En daarom waren ze toch ook wel heel graag bereid om, om, om erover te praten. Ja, want, jij, want ze hebben vrij open gepraat met jou ook... want jij schrijft ook dat ze enorm bang waren ook... Ja. Ja. En enorm aan stress leden Absoluut, ja, absoluut. Heb ik niet alleen uit die interviews gehaald... Ja. maar ook heel veel uit ego-documenten en uh, uit, andere, uit andere bronnen. Maar dat was dus eigenlijk toch wel wat uh, het, het centrale thema... eigenlijk in hun bestaan in Engeland. Alles draaide toch wel een beetje om die angst. Zeker wanneer zij in de operationele gelederen uh, terechtkwamen. Ja, uh, de dood was, uh, was continu aanwezig op die vliegvelden uh, en in de lucht. Uh, dus ja, dat was toch waar ze continu mee bezig ja. waren, overleven. Ja. En, ja, maar, dus wacht, wacht, wacht, ja, ik wil nee, ja. nog even volvragen, want jij schrijft in je boek ook ik las ik tot mijn verbijstering dat om die angst te onderdrukken op die vliegvelden er onbeperkt alcohol voor de jongens aanwezig was. Ja. Ja, ja. <laughs> Ja, je zou, het, je zou het je bijna niet kunnen voorstellen. Maar dat was dus echt... Uh, er werd uh, behoorlijk alcohol geschonken. En echt niet alleen in de avonduren. Het was ook regelmatig dat er gewoon pints... Uh, als ze bijvoorbeeld een of andere cursus of zo hadden... dan werd er gewoon overdag ook, uh, ook bier geschonken. Er uh, werd toch wel... Met, uh, redelijk uh, gedisciplineerd... Uh, gebruik van gemaakt. Behalve vaak ook... Uh, wanneer ze dan terugkeerden van een missie. En uh, het was goed verlopen. Dan, uh, dan was die ontlading daar natuurlijk. En dan... Dan was ze wel, zich onbeperkt. Dan ging maar soms maar, wel los maar daarvoor moeten we ons voorstellen dat ze <laughs> aangeschoten de kist in gingen? Nee, absoluut niet. Ja, het was toch wel, uh, wat ik zei, toch, ze waren behoorlijk gedisciplineerd. Uh, en... Uh, het is wel voorgekomen. Ik heb bijvoorbeeld wel mensen gesproken die uh, uh, niet op het gevechtsrooster stonden en het er behoorlijk van namen. En uh, uh, nou ja, uh, inmiddels behoorlijk aangeschoten waren. En dat in één keer het gevechtsrooster werd aangepast. En dat zij dus het uh, toestel in moesten. En dat er ook wel uh, andere bemanningsleden die dan nog wat meer. Want die waren bijvoorbeeld naar de stad geweest. En kwamen terug en stonden in één keer op het gevechtsrooster. En waren behoorlijk aangeschoten. En dat dan een aantal crewleden dachten van oei, hoe gaan we nee, dit oplossen? U, ja, ja, ik moet mee. <laughs> Ja, precies. Ja. Dus, uh, en, uh, nou goed, dat werd dan op een, al, vaak wel op een, een of andere manier opgelost. Dat er dan toch even een ander ging vliegen, of uh, dat hij even werd ingestopt. En, uh, nou goed, uh, dat ze in ieder geval toch op pad konden. Maar uh, over het algemeen, als ze wisten dat ze moesten vliegen... dan werd er echt, uh, echt niet gedronken. Nee. Juist. Ja. Ja. Ja. Nog, nog even terug naar hun taak daar. Jij zei, de meeste uh, vlogen op bommenwerpers. Nou is een van de, uh, de bekendste bombardementen die hier heeft plaatsgevonden... vanuit Engeland, is van het bezuidenhout geweest. Absoluut. Een mislukt monument, uh, bombardement. Ja. Uh, waren er ook Nederlanders bij? Ja, trokken? er waren zeker ook Nederlanders ja. bij. Ja, ja dat, uh, dat bombardement is uitgevoerd door een, uh, een groep middel bommenwerpers... die uh, in België waren gestationeerd. En uh, een, een drie, drietal squadrons. Uh, een Frans squadron ook. Een, een Brits squadron en een Nederlandse squadron. Het 320 squadron. Uh, dat, eigenlijk ook wel een beetje, dat 320 squadron vormde eigenlijk ook wel een beetje de kern van het Nederlands contingent. En um, uh, ja, de Britten hadden toch grote problemen met die V2's. En die wilden ze uh, hoe dan ook toch proberen zo goed mogelijk te bestrijden. En... Um, ja, met jachtvliegtuigen lukte dat niet. Dus eigenlijk is het ook bij het bezuiden houtbombonnement voor de eerste keer ook geprobeerd om dat toch met middelzware middel bommenwerpers op te lossen. En ja, dat is uiteraard uh, uiteindelijk finaal uh, misgelopen. Ja, want ik vertel even heel kort wat. Wat het er weer ook eens precies gebeurde ja. in Den Haag in dat jaar. In, in het, welke 1944 was het? Nee, 45, 45. begin maart 1945. Uh, en uh, ja, dat bom, die uh, V2's die lagen uh, opgeslagen in, uh, in, het, uh, in het Haagse bos. En er werd getracht, dat ja, lag natuurlijk heel dicht bij de bebouwde kom. En uh, bij, de, bij de woningen. En ze hebben toch geprobeerd om dat met middelzware bommen aan te vallen. Uh, en heel, het, door navigatiefouten, verkeerde planning, uh, slecht, slechte eh, is, is zijn die bommen gevallen en met, met desistreuze gevolgen. Ja. En die vielen volop in de wijk. Op de woonwijk. Ja. Goed. Uh, Erwin, hartelijk dank voor je komst. Uh, ik zal de titel van je boek nog keer noemen. Het heet Enige wakkere jongens en het is uitgegeven bij Uitgeverij Boom. En dan nu in het spoor terug vervolgen we het verhaal van de oliecrisis. Waar ons land 40 jaar geleden in verzelde. Een korte crisis die in het begin veel erger leek dan die uiteindelijk was. En die ook zomaar veel heviger had kunnen worden als belangrijke geheimen waren uitgelekt. Zo lieten we vorige week in het eerste deel hierover horen. De wereld van voor de crisis zou volgens minister-president Daniel nooit meer terugkeren. Vandaag in deel 2, de distributiewet, de autoloze zondag, de inmenging van de oliemaatschappijen... en de ontknoping van de geheime wapenleveranties aan Israël. Een programma van Michal Citroen, gemonteerd met Berry Kamer. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bom te krijgen zal zijn. Zuinig over de drempel Het was maar het jaartje weer wel Zuinig over de drempel Met de scheik en de sja en de shell. Zuinig over de drempel Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste Dan krijg je geen druppeltje meer als zij in het oosten, ons vrolijk zien proosten... dan krijg je geen druppeltje meer. In 1973 houdt cabaretier Wim Kan zijn eerste oudejaarsconference... niet meer voor de Vara Radio, maar voor de televisie. Waar blijft de tijd? Wat gaat alles toch vlug? Kan breekt die avond alle kijkcijferrecords. En het onderwerp ligt voor de hand. De meeste grappen gaan over de oliecrisis... en doelwit is het kabinet van Joop den Aal. Zuinig over de trein. Naar de mate we meer besparen, in huis en op de weg... ...naar die mate kunnen we onze economie langer overeind houden... ...en de werkloosheid beperken. De huil kan mijn nacht ook goed zien. Maar laat hem niet vallen, straks zitten we alle in donker met wiegel en pie. Maar laat hem niet vallen, straks zitten we alle in donker met wiegel en In die herfst hebben de Arabische oliestaten met een olieboycott duidelijk gemaakt... het niet eens te zijn met de Nederlandse steun aan de staat Israël. Toen ik minister werd, waren wij allemaal pro-Israël. En zij doen een aanval op de machtspositie van Rotterdam... in de internationale oliehandel. Die olieimporten zijn voor Nederland van enorme betekenis. Ook gezien onze doorvoerrol naar achterland in Duitsland en België en dergelijke... maar ook voor de Nederlandse petrochemische industrie. Iedereen krijgt met de boycott te maken... Wanneer minister van Economische Zaken Ruud Lubbers aanmaand tot zuinigheid, uh, die zaken worden onderling afgewogen. Maar dat willen we dan toch doen in het kader van een meer totale aanpak. Waarbij het waarschijnlijk uh, ook een heel belangrijke zaak zal zijn dat we de mensen op zullen roepen met bepaalde voorlichting om bepaalde punten domweg zuiniger te zijn. Zet de televisie maar af, jongens. Doe hem maar in de huiskamer, hebben jullie last. Toen zet hem maar af, kost allemaal stroom. Meneer Lubbers heeft het zelf al Meneer Lubbers is van de Economische Zaken, die gaat over de stroom. Ons eigen stroomkoninkje. Ik zal maar zeggen, in 1940 hadden we ook zo'n soort regering, weet je wel. Uh, 10 mei zei ze, 9 mei zeiden ze nog, gaan maar rustig slapen of zo, begrijp je wel. Nou, dat is niet zo rustig geweest toen. Het was geen stille nacht eigenlijk toen. En toen hebben we dan in, uh, nou, weer in Oktober gehad, toen kwam, kwam het eerste schaduw uit het Midden-Oosten en zo. En toen zeiden ze, ah, doe gordijnen nu een uurtje uurtje dicht, weet je wel. Ja, goed, in ieder geval, autoloze zon dat die hadden we wel, meneer. Bevalt u de... Ik vind, ja, ik vind het wel lekker. Wie vindt het leuk, die autoloos? Ja, ik ook. Ik vind het fijn, hoor. Als we benzine hebben, moeten we het erin houden. Een soort periodieke onthouding. De gordijnen een uur eerder dicht, de kachel lager... en vooral minder benzine in de tank. Ook koningin Juliana stapt op de fiets om het goede voorbeeld te geven. En om solidair de crisis aan te pakken... is hamsteren natuurlijk uit den bozen. Want dat gaat om diezelfde sfeer uit. Hier moeten we samen een lijn trekken had natuurlijk ook te maken met, er is geen reden dat Hans... Heb nou vertrouwen dat economische zaken het goed doet. De autoloze zondag is achteraf de maatregel die de meeste mensen is bijgebleven. Het lijkt eenvoudig uit te voeren, maar het debat over de categorieën mensen... waarop het verbod wel of niet van toepassing is, blijkt ingewikkeld. En dan nog de 180.000 automobilisten die ontheffing aanvragen... waarvan slechts 16.000 verzoeken worden gehonoreerd... We hebben gezien dat er vanmorgen ook nogal wat uh, mensen te, uh, te voet en ook uh, op de fiets zich begeven op de autosnelwegen. Wat vindt u daarvan? Als formalist zou ik moeten zeggen, strafbaar. Dus daar moeten we wat aan doen. Aan de andere kant volgenslagen begrijpelijk. En het gevaar is niet zo groot. Maar we houden wel toezicht op, want het kan natuurlijk niet. De wet wordt aangepast en overtreders worden flink aangepakt. Ik wist dat ik op tijd weg moest gaan, want om uh, één uur zou, uh, zou het verbod ingaan. De ernst van de maatregel ervaart student Jan van Bommel op 4 november 1973... wanneer hij s'avonds van Amsterdam terug moet naar huis in Nijmegen. Ik reed Arnhem binnen en het was uh, 1 uur. Ik denk, ja, wat zal ik doen? Nou ja, ik ben iemand die dan uh, eigenlijk vanzelfsprekend het risico neemt en doorrijdt. Dus ik ben doorgereden en in die tijd moest je nog dwars door Arnhem rijden. Tegenwoordig gaat er natuurlijk een autoweg omheen. Nou, en uh, ik reed Arnhem weer uit. Ik kwam op de autoweg naar Nijmegen en daar kwam een politieauto aan. Ja, en ik, werd, uh, ik moest natuurlijk stoppen. En uh, ja, meneer, weet u niet dat, het, uh, dat u nu niet meer mag rijden? Ik zeg, ja, dat weet ik, maar ja, ik het verhaal vertellen. Nou ja, het was natuurlijk duidelijk dat ik, uh, dat ik daar niet uh, mocht zijn op dat moment. Nou, de politie belde onmiddellijk een takelwagen op... Tien minuten later kwam er een grote takelwagen aan en mijn uh, auto... Ja, ik kreeg natuurlijk in die tijd een Diane en uh, die auto werd opgetakeld. En weg was mijn auto. Ik zeg tegen de politie... En, en nu? Wat, uh, hoe moet ik nu thuiskomen? Uh, nou, als u wilt, dan kan ik wel een taxi voor u bellen. Nou, en even later stond er een taxi en ik kon met de taxi... Uh, naar Nijmegen. Nou, dat, was, dat kostte, ik weet het nu nog, 25 gulden. Dat was voor mij toen ontzettend veel geld. En ik werkte net en uh, ik, had, uh, ik verdiende nog heel weinig, dus dat was een rip uit mijn lijf. Maar fijn. Ik ben toen thuis aangekomen. en uh, de volgende dag al lag er een uh, brief in de bus. een dagvaarding van de of officier van justitie of ik, uh, dat ik zoensdags voor de rechter moest komen. Waar blijkbaar niemand rekening mee houdt... is dat op deze manier de besparende maatregel contraproductief is. Jan van Bommel niet naar huis laten rijden... kost minstens drie keer zoveel brandstof... alleen al aan het op en neer rijden van de tankwagen en de taxi. Ik ben naar de rechtbank gegaan. En uh, ja, de officier van justitie eiste... 500 gulden, dat is de 500 gulden boete. Nou, dat was natuurlijk echt heel erg veel. Ook voor Suzanne Bos is de autoloze zondag... niet de mooie herinnering aan spelen op de lege straten. Alleen moet zij met de bus op zondag naar een feestje. En toen hebben ze uitgelegd hoe ik met de bus daar moest komen. Dus ik ben al zevenjarig jaar in mijn eentje op de bus gestapt... En ik kon maar, zeg maar halve, tot halverwege komen. Daarna moest ik een heel eind lopen. Het was echt al een half uur. Nou, ik ben daar aangekomen. heb het feest gevierd. En toen ben ik weer teruggegaan. En het regende echt verschrikkelijk. En toen kwam ik dus weer op die plek waar ik was uitgestapt. En toen dacht ik, ja... maar mijn vader en moeder hebben nooit verteld... waar ik weer moet instappen. En euh, toen dacht ik, nou ja, ja... dan ga ik maar weer instappen waar ik ben uitgestapt. Nou, die bus die reed dus helemaal niet naar mijn huis. Dus die reed naar het station. En die buschauffeur die pakt zijn tas, doet hem dicht en sluit de bus af. Dus ik ben blijven wachten. En op een gegeven moment kwam er een andere buschauffeur. Nou ja, ik hoop maar dat hij dan naar mijn huis rijdt. En die reed dus helemaal niet naar mijn huis. Dus, maar hij bleef wel in Hilversum dan rondrijden. En op een gegeven moment uh, kwam ik in de buurt van mijn grootouders. En toen dacht ik, ja... Ja, ik kan wel uitstappen. Maar ja, mijn opa, die mag ook geen auto rijden. Dus ja, ik dacht, dat is geen oplossing. Dus ik ben blijven zitten. En uiteindelijk heb ik drie keer zo bij het station gestaan. Elke keer andere buschauffeur. Elke keer werd het weer een andere bus. En uiteindelijk kwam hij bij het ziekenhuis. En uh, tot mijn grote opluchting uh, stapten daar twee ouders van een jongetje... Bij wie ik in de klas had gezeten in. Dus toen dacht ik. Oh, oh, die gaan in ieder geval terug naar de buurt waar ik ook woon. In de steden heeft men een paar overtreders gegrepen, maar op Ouderijn kwamen vrijwel alleen buitenlanders voorbij. En dat waren er toch nogal wat. Uit een van de ongeveer 60 Nederlandse auto's die gecontroleerd werden door de Rijkspolitie... stapte staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Michel van Hulten. Ik kom nu uit Lelystad, ben naar het Gooi gereden. Dat moest ik wel zelf doen om daar mee te kunnen rijden met iemand anders die een ontheffing heeft. Wat zijn uw indrukken? Het is erg stil op de weg. Uh, dit is... Sinds Lelystad mijn eerste controle. Ik kan me nog wel herinneren uit die tijd dat, ze, dat er met opzet uh, hoge ja, heel batterij aan maatregelen uh, voorschijn werd getoverd. Omdat het natuurlijk, ja, als je een autoloze zondag invoert, dan, uh, ja, dan moet je er ook wel voor zorgen dat het gehandhaafd wordt. En dat kun je alleen maar doen met zware middelen, lijkt mij. Dus men had snelrecht ingevoerd. Dat uh, iedereen die op zondag reed, die kwam in dezelfde week nog voor de rechter. En niet voor de kantoorrechter, maar voor de rechter. Ja, en uh, juist natuurlijk die eerste zondag uh, ja, hebben ze juist veel mensen opgepakt. Er is dus ook publiciteit aangegeven. Dat op, op die manier uh, ervoor gezorgd werd dat de volgende zondagen er uh, niet veel mensen meer waren die de weg op gingen. En dat was ook zo. We gaan een historische tijd tegemoet. We staan op een historische drempel. Laat ik u dat even vertellen hoor. Vrede op aardgas en in de prijs en welbaar. GELUIDEN. De zeven vette jaren zijn voorbij. Schrijf het maar op hoor. De zeven vette jaren kan je vergeten. En de zeven mageren zijn gekomen. Het is helemaal niet erg. Ik heb zeven jaar geleden... ...heb ik voor de radio nog een u gevraagd... ...heb ik u voorgelegd de twee grote problemen... ...die we toen in 1966 hadden. Hoe vermager ik... En waar laat ik me? Auto. En die zijn gewoon opgelost. De autoloze zondag is in de ogen van het kabinet niet genoeg. Op 1 december maakt minister-president Joop de Nijl bekend... dat per 12 januari 1974 de benzine op de bon gaat. Hij waarschuwt ook dat het ongebreideld gebruiken... van beperkte voorraden brandstof en grondstoffen voorbij is. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. We zullen ons blijvend moeten instellen... op een levensgedrag met een zuiniger gebruik... van grondstoffen en energie. Daardoor zal ons bestaan veranderen. Bepaalde uitzichten vallen daardoor weg. Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden. Dat is heel interessant, omdat Job den Aal... was nu een begaafde minister-president... een goede spreker. Oud-minister van Economische Zaken Ruud Lubbers. En uh, hij benutte die gelegenheid eigenlijk... om tegen het, de, de bevolking te zeggen... jullie moeten je instellen... dat we in een andere wereld zijn gaan leven." Hij bracht het op een hoger niveau. Hè? Ging niet meer op het praktische wel of niet... op zonder rijen en uh, Amstelwoeders. En het was voor hem, denk ik, goed omdat die visie die hij daar gaf... was toch enigszins werd ervaren als wat profetisch. En ook, ook fijn dat hij niet over regel A of B zit te praten... maar over een visie. En dat was ook iets goeds. Jan van Bommel. Ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, op een gegeven moment... Den Uyl voor de televisie kwam in een soort extra uitzending. En dat hij zei... Uh, ja, met een heel ernstig gezicht en met een gedragen stem... De, zei hij, de wereld zal nooit meer uh, blijven zoals hij nu is. Uh, het, alles gaat echt veranderen. Ik dacht, dit is een uh, historisch moment hier gebeurt iets, uh, uh, iets heel bijzonders. En ik dacht natuurlijk dat, het, uh, dat dat heel erg waar was... en dat het zo zou zijn. Ook de vrouw van minister-president Den Aal levert haar bijdrage. Mevrouw Den Aal, wat uh, doet u nou hier in uw eigen huis... om uh, mee te helpen aan het oplossen van de energiecrisis? Ja, ik uh, heb van de week voortdurend in huis lopen denken aan de tijd... Uh... Toen ik nog een jong meisje was, dat er in Nederland distributie was in de oorlog 40, 45. Nu, het is nog maar zo kort. Je zit er nog niet zo ernstig in als toen in de oorlog. Waarbij je ook voortdurend zag hoe het steeds erger wordt. Maar ja, je, je probeert het toch. Gordijnen dicht. Kamers die je overdag niet gebruikt. De slaapkamers meteen de verwarming afdraaien. De deuren dichten. Geen onnodige lichten laten branden. Um, het is nu, uh, nu zondag, een autoloze zondag. Het is buiten erg stil. Uh, uw man heeft uh, waarschijnlijk ontheffing. En, uh, dat betekent dus dat u uh, niks merkt van die autoloze zondag. Dat u rustig met de auto op stap kunt. Nou, nou ligt het beslist niet. Mijn man heeft natuurlijk alleen ontheffing voor dringende staatszaken... als hij op zondag per se ergens naartoe moet als er uh, een ramp of zo zou zijn. Goedemorgen meneer. Mag ik vol met super? Ja, mag ik even uw uh, ontheffing hier? Nou, dat is voor elkaar, hè? Fons Dekker is in 1973 als jongen van 24 verantwoordelijk voor de afdeling bijzondere wetten op het stadhuis van het dorp Zevenhuizen. Op een bepaald moment lees ik in de krant dat er iets op komst is. En wij hebben de Schuurman en Joris editie op de, de muur hangen op dat gemeentehuisje. En daar zit ook de distributiewet in. Ik denk, volgens dat ga jij maar eens even lezen. Dat, je weet maar nooit. Dus op een dag komt de burgemeester, altijd wat later als de rest natuurlijk, binnen. En hij roept, wie, wie heeft de distributiewet? Ik zeg, burgemeester, die heb ik. De distributiewet uit 1939, Dekker. Wat moet jij daarmee? Ik zeg, nou, volgens mij gaan we die ooit weer invoeren. Oh, want de benzine gaat op de bom. Burgemeester tegen mij, dat ga jij verder voor mij regelen. Nou, toen ben ik aan het werk gegaan, bellen, uh, overleg... Maar wat moest er gebeuren? Iedereen wist wel dat er natuurlijk een gigantische uh, ja, uh, toeloop zou komen... want de hamsterwoede zou gaan, uh, gaan ontstaan. En Dekker zei die dan, je hou je hoofd koel... Cool, en als er wat is, dan roep je mij maar. De distributiewet uit 1939 wordt dus van stal gehaald... en vanaf 12 januari heeft iedere automobilist... in ruil voor een bon uit het Bonnenboekje... recht op 20 liter benzine per week. Ook op deze regeling kan ontheffing worden aangevraagd. Dat, dat sloeg in als een bom. En, en, en zo'n burgemeester, zo'n man heeft natuurlijk een dubbele verantwoording. Dus iedereen die bij mij aan het loket kwam en ruzie maakte... en uh, mij uitschot voor verrotte vis en dergelijke, moest ik hem rapporteren. Want hij wilde ook niet natuurlijk dat hij via de lokale partijen... Uh, neergezet zou worden als burgemeester in oorlogstijd. Dat is natuurlijk de andere kant. Ik denk dat dat in meerdere kleine gemeenten gebeurd is. In een dorpje zoals Zevenhuizen, daar, daar woonden natuurlijk veel mensen... die in De Haag, Rotterdam eh, werkten en moesten natuurlijk met de auto. En openbaar vervoer heb je daar niet, dat zal ook nooit zo lukken. Dus die waren echt gemankeerd op dat moment... Dus er werd er op een bepaald moment, uh, binnen bijzondere wetten die ik dan ook deed, werd er opeens gezegd... Van, ja, maar stel je nou eens voor dat ze in de achtertuin... 12 of 13 jerrycans uh, met benzine in de uh, schuurtje gaan zitten. Ja, hoe kan je dat controleren? Dus de dienst gemeentewerker die kreeg opdracht in, om dat in de gaten te houden. Maar ja, dus die werden gestationeerd in de buurt van benzinepompen... Of, of, of dat allemaal gelukt is, weet ik niet. Maar ik weet wel uit ervaring dat er mensen waren die hadden 13 tot 14 jerrycans benzine in de schuur die staan. Levensgevaarlijk overigens, natuurlijk. De benzinedistributie wordt heel wat minder enthousiast aanvaard dan de Autoloze Zondag. Het werd toch een beetje eh, moeilijk allemaal. Ruud Lubbers, toenmalig minister van Economische Zaken. Omdat ambtenaren, ja, God en ik was ook de baas van de ambtenaren, voor daarbij. Eh, altijd de neiging hebben om ja, dat zo te regelen dat het niet goed gaat. Ze regelen eigenlijk te veel of ze regelen te weinig. Dus dat, dat, dat, dat was een beetje rommelig, die tijd. Intussen blijft minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel... ondanks tegenwerpingen van adviseurs... de toenadering tot de Arabische oliestaten weigeren. Van der Stoel heeft altijd gezegd... het ging niet om mijn beleid of het beleid van de Nederlandse regering. Dit was een vooropgezet plan Rotterdam te raken... Eh, en om de, de rol van Rotterdam als distributiecentrum... in de, je zou kunnen zeggen de traditionele oliesector, de, eh, eh, als machtcentrum in de traditionele oliesector... En om, de, om die te raken. Hoogleraar Internationale Betrekkingen Duco Hellema schrijft in 1998... samen met collega-wetenschappers Kees Wiebes en Toby Witte... een grondige analyse van de oliecrisis met de titel Doelwit Rotterdam. De bedoeling was om daarmee heel Europa onder druk te zetten. Omdat via Rotterdam gaat olie naar allerlei uh, gebieden in onze omgeving. Dus dat was een, een politieke zet. Je zou ook kunnen zetten. Het was ook voor een deel een poging om de traditionele machtsverhoudingen in de, in de oliewereld aan te tasten. En, de, en de, nou ja, bijvoorbeeld de macht van de producenten te vergroten... dat soort doelstellingen kunnen daarbij ook een rol hebben gespeeld. Dat is allemaal niet zo makkelijk om, dat heel duidelijk voor, om daar duidelijke oordelen over te vellen... omdat na alle waarschijnlijkheid de betrokkenheid van verschillende Arabische landen... ook, ook uiteenlopende motieven had. Sommige landen wilden de olie... Productie nationaliseren, anderen waren weer vooral geïnteresseerd in het verhogen van de prijs. Sommige landen waren vooral geïnteresseerd in het politieke gebruik van het oliewapen. Ten behoeve van de Palestijnse kwestie. Dus dat liep ook wel een beetje uit de allemaal. Naarmate de crisis voortduurt en de zorgen om dreigende olietekorten toenemen. Ja, ook krijg voor zijn broek. En zeker wanneer de benzine op de bon gaat, begint de warme onderlinge solidaire sfeer rap af te nemen. Bij de politieke oppositie, in de kranten en in de commentaren wordt de aanval op het kabinet den Haal verscherpt. Zo ook op de radio, in de toestand in de wereld door meester GBJ Hilterman. Nou, nu tot mijn leedwezen betwijfel ik of onze regering veel nutters gaat ondernemen om ons te bevrijden van de bijzondere banvloek van de olie Arabieren. Tenminste, als zij vasthoudt aan haar ongewone opvattingen over de doelstellingen van de buitenlandse politiek. In de Tweede Kamer zijn die onvoldoende ter sprake gekomen. De oppositie zond te deze zaken onvoldoende geschoolde woordvoerders naar het spreekgestoelte. De kardinale vraag scheen te zijn of we om nachtkroegen te gerieven het rijverbod voor de zondag niet op zodanig tijdstip kon ingaan dat de bezoekers zich niet over haast behoeften te bedrinken. Onvoldoende werd duidelijk vastgesteld dat de openbare mening ook de politieke partijen en haar woordvoerders, vrijelijk van hun sympathie mogen laten blijken, maar dat een regering en aparte een eigen bijzondere verantwoordelijkheid heeft en daarom een eigen regeringsstandpunt moet innemen en dat bij ons dat niet gebeurd is. Zodat wij de boycott wel degelijk danken aan de onervarenheid plus schoolmeesterachtigheid van de nieuwe regering. De regering eerst recht dient er namelijk zeer nadrukkelijk van uit te gaan... dat het niet de bedoeling is dat de Israëli's de Arabieren uitroeien... en dat de Israëli's zich alleen in het Nabije Oosten kunnen handhaven... als zij zich met de Arabieren verzoenen. En zelfs Hilterman is net als het kabinet en de Tweede Kamer... ook niet op de hoogte van de geheime wapenleveranties aan de Israëli's... op initiatief van de minister van Defensie Vredeling... met behulp van zijn staatssecretaris Bram Stemerdink die bereid was zich in der tijd persoonlijk te offeren... als dat ooit was uitgekomen. Als het gekoppeld zou zijn geweest, die boycott... aan, aan wapenleverantie, munitie, dan was dat een veel grotere toestand geworden. Dan was de Arabische wereld, was, was, nou weet ik wat ze gedaan hadden. Maar dit was gewoon vanwege de algemeen positieve houding... van Nederland ten aanzien van Israël. En op een dag ze dachten dat Nederland een klein land was... Was ze dan makkelijk als. als. als. Uh, als uh, de kwaaie pier konden uh, aanduiden. Hè? Maar ze vergaten dus dat Shell het hoofdkwartier in Nederland had. En dat de Shell-directie. gewoon die schepen alle kanten opstuurde. Al naar believen. Ik heb daar later een paar keer met, met Wagner over gesproken. toen ik hem tegenkwam. En toen zei hij ook. Ja, hij, die, maar die, die, die Arabieren. die hebben toen totaal niet aan gedacht dat wij een multinational zijn, maar in feite een staat in het statenpatroon op het energiegebieden. energiegebied. En dus dat wij schepen links en rechts uh, kunnen sturen zonder dat iemand dat weet. Kun je de oceaan nog laten draaien, kun je nog de, de ladingen verkopen, dat gebeurt ook. Zo'n normale patroon. De situatie is natuurlijk toch dreigend. Als, als uh, landen, een aantal belangrijke olie-exporterende landen, echt je eruit pikken. En je, Hoogleraar en je, internationale betrekkingen, Duco Helmer. dus aan een embargo zeggen. Dat is natuurlijk allemaal niet prettig. Uh, en het is ook zo dat even de importen gaan dalen. Dat is, uh, als ik me wel herinner, dus inderdaad zo'n november. Uh, misschien uh, begin december nog. Maar daarna herstelt het zich. Bovendien, wat ook vaak achteraf is opgemerkt... het was een hele zachte winter, dus er is weinig gestookt. Nederlanders zijn altijd, voeren braaf de autoloze zondag uh, maatregelen uh, uit. Dus het, het binnenlands verbruik daalt. Bovendien is het ook zo dat we vrij effectief... ook de doorvoer enigszins weten te beperken door een vergunningensysteem... Uh, het is niet uitgesloten dat er grote voorraden al waren in het, in het, in het botlekgebied. Ook in mogelijke wijze omdat sommige oliemaatschappijen dit aanzagen komen. Dus die voorraden zijn blijkt dan in januari enorm goed. We hebben zelfs allerlei berichten gevonden in het archief van economische zaken dat de oliemaatschappijen opdracht geven aan tankers om langzamer te varen dat er uh, noodmaatregelen worden genomen inderdaad om, om olie op te slaan in, in tankers die voor de, ergens voor de haven van Rotterdam dan in de Noordzee liggen dus ja dat, dat zijn bijna kolderijke situaties omdat op datzelfde moment nee, het, het kabinet en dat kan je zeggen dat is natuurlijk achteraf eigenlijk een enorme fout geweest dan alsnog die distributie gaat doorzetten. Maar hoe deze crisissituatie ook zal aflopen... opnieuw is duidelijk geworden hoe afhankelijk we Nederland zijn... van andere landen, van energiebronnen die schaarser worden... niet alleen aan het sluiten door politieke oorzaken. Want het gaat ook nu om een veel dieperliggend probleem... De steeds forsig toenemende behoefte aan energie die eens in de zeven jaar verdubbelt. En de voorraden aardolie, aardgas en kolen die eindig zijn. De Arabische landen nemen daarbij een monopoliepositie in. Twee derde van de wereldbehoefte aan aardolie wordt door deze landen gedekt. Gevolg van die monopoliepositie, de prijs stijgt voortdurend. Ook vandaag wordt er een koeweit weer over gesproken. Bovendien hebben de Arabische landen geen behoefte om hun rijke bodem... op korte termijn uit te laten putten ten behoeve van de Westerse landen. Op het carnaval wel is en drie, barst een mens van energie. Hoe zo sheik ook sheik, pardon. Het veel komt toch nooit op de bom, als tegen prijzen al maar meer. Dat we zien we, zien we, zien we, zien we morgen dan wel weer. Er moest formulieren formulier ingevuld worden, er moest de werkgever moest tekenen. Dus als je vertegenwoordigd was, moest je ook een verklaring invullen... hoeveel kilometer je reed en dergelijke. Dus Het, het, het werd echt gecheckt. Fondsdekker. Ik, ik heb wel iemand een keer aan de, aan de, aan de balie gehad, dat was uh, een boer. En die had uh, veel benzine nodig voor zijn, uh, voor zijn tractor. En die lag, uh, of legde, hoe moet je dat zeggen, 100 gulden op de balie. En die zei van, nou, uh, geef mij maar bonnen. Ja, ik deed dat niet. Ik heb wel getwijfeld, moet ik zeggen. Iedereen had die auto natuurlijk nodig. Wat op een dorp best wel uh, meer aan de orde is dan dat je in de stad zit. Want dan kan je de tram, bus en werkvot nemen. Maar bij ons op, op dat dorpje in Zevenhuizen, of daaromtrend, had je dat niet. Dat, daar was je echt uh, afhankelijk van. Belangrijker is wat de oliemaatschappij meteen toe beschikbaar bleek. Daar was ik natuurlijk wel zelf bij betrokken om die oproep te doen oud-minister van Economische Zaken, Ruud Lubbers. Kunnen jullie niet regelen dat alle varende tankers... bij voorrang naar Rotterdam gaan? Dat heeft ook weer in Nederland betekend. Dat is ook gedaan. Nou ja, eren wie eren toekomt. die het waren die oliebedrijven. En dat hoefde niet met een wet of zo te gebeuren. toch gewoon vrijwillig. Maar die hebben ervoor gezorgd. Dat er, ja, dat is behoorlijk geslaagd. Dus wat OPEC bereikte, was niet dat er weinig olie naar ons toe kwam, Maar heel veel. Op het duur zaten de tanks zo vol dat het absoluut niet te denken was dat je nog uh, olieschaarste uh, zou zeggen dat er was. Dus al die bonnetjesoperaties, dat was een beetje een komische vertoning eigenlijk. Dat was nergens van nodig. Bram Stemmer, denk Maar, maar dat is, was puur de, de, de gewone redenering van... oh goed, komt er olie Komt er te weinig olie en Dan krijgen we dit en dat. En dan moet snel gehandeld worden. Toen moest er wel snel gehandeld worden... Toen de wapenleveranties aan Israël aankwam... toen moest er heel diep nagedacht worden. Maar dit was natuurlijk nationaal. En uh, er moest snel gehandeld worden. En er werd snel gehandeld. En een gedeelte van de handeling was er dus zo verbodig. En voordat de oliecrisis goed en wel is begonnen... is die ook weer voorbij. Drie weken na de start van de distributie... kunnen de bonnetjes en de distributiewet weer worden opgeborgen. En de autoloze zondagen afgeschaft. Wim Kan heeft nu zijn kijkcijferrecord. Vader Abraham en fars scoren hun megahits. En vooral de oliemaatschappijen kunnen de balans opmaken. Het resultaat van hogere prijzen zijn hogere opbrengsten. En dat geldt ook voor het aan de olie gekoppelde Nederlandse aardgas. Tot slot nog een paar onbeantwoorde vragen. Wist premier Den Aal nou wel of niet... van die geheime wapenleveranties van minister Vredeling en zijn staatssecretaris Stemerdink aan het begin van de Yom oorlog. Bram Stemerdink houdt vol van niet. De ontmoeting van Den L en zijn collega uit Israël is zijn bewijs. En dat was dus ook het grote misverstand met, met Joop Den Uyl... toen hij op dat congres was van de Internationale in Londen... dat Golda hem om de nek vloog. Hij was helemaal verbaasd. En daarom weet ik ook dat hij het nooit geweten heeft... Want hij kwam later terug, sprak ze, die bij Ier. die was zo dankbaar wat wij gedaan hebben. Ze vloog me om de nek en begon me te zoenen. En zei dat was voordat wij de luchtruim hebben opengesteld voor de Amerikaanse vrachtvliegtuigen, dacht hij. En in oktober 1973 waren onze munitiedepots leeggehaald. Als nou het verdwijnen van munitie en reserveonderdelen een geheim moet blijven... Hoe komen die depots dan weer vol? En kijk, dan moet je ook geluk hebben. Ik heb de datum wel ergens precies. Maar in ieder geval won de Labour Party in Engeland... begin 74 de verkiezingen. En toen kwam Harold Wilson aan het bewind. En de onderminister voor Defensie werd een goede vriend van mij. En ik ging elk jaar ging ik altijd naar Londen toe. In januari met mijn vrouw. En dan gaan we een beetje naar musicals en zo. Toen hebben we geregeld dat die voorraden die daar nog stonden... die Israël al betaald had, dat die naar Nederland doorgestuurd werden. En die zijn dus gewoon keurig in de schuur in Nederland... en Duitsland weer terechtgekomen. En zo was de hele operatie, eind 74 mooi glad. Nooit meer over gehad met niemand. Nooit meer één woord overgewisseld. Ja, dit was het slot van ons tweeluik over de oliecrisis van 40 jaar geleden. Een cd van beide delen is te verkrijgen door 7,50 euro over te maken... naar 444600 600 van de VPRO in Hilversum onder vermelding van oliecrisis. Dus 7,50 naar 444600 van de VPRO. En meer informatie hierover en over al het andere dat in OVT te horen is geweest... kunt u terugvinden op www.geschiedenis24.nl OVT. En om te horen wat er verder op de site te beleven is... nu Marnix Kohaas. Marnix. Ja, dag Paul. Goedemorgen. Uh, ja, natuurlijk is die prachtige uh, aangrijpende toespraak van Den over die oliecrisis uh, ook op de website uh, in zijn geheel teruggezien, terug te zien. Uh, verder kijken we terug op uh, de herdenkingen... of uh, die eraan staan te komen van de moord op John Kennedy... vanavond ook in andere tijden te zien. Wij reconstrueren op de website... Het radionieuws zoals dat op die beruchte 22 november vanaf vijf voor acht avonds hier bij ons voor het eerst op het radionieuws kwam. Want wat was er nou precies aan de hand? Eerst meldde het ANP radionieuws dat Kennedy zeer ernstig gewond zou zijn. Vijf minuten later was dat al teruggebracht tot ernstig gewond... Weer vijf minuten later, en dat zie je dan ook in de papieren die de nieuwslezer bij zich had... en die bewaard zijn gebleven en die u terug kunt lezen... het woordje dodelijk op het allerlaatste moment doorgestreept en verandert in zeer ernstig. En dan duurt het uiteindelijk nog tot kwart voor negen... voordat op die 22 november bekend wordt gemaakt dat Kennedy inderdaad is overleden. Vanavond dus ook op andere tijden. Nou, verder hebben we nog een heleboel Sinterklaas-intochten uh, die gefilmd zijn vanaf 1920 op de website uh, gezet. En wat mij daarbij opvalt is dat ik de eerste gouden oorbel in uh, Amsterdam pas uh, na de oorlog kan uh, ontdekken. Dus uh, voor de oorlog was daar volgens mij helemaal geen sprake van. Wel een hele aardige, bijzondere inhaling van Sinterklaas is in 1941... als hij in de Tweede Wereldoorlog op, uh, op uh, bezoek is... ...bij de jeugdstorm van de NSB. Tot slot, straks weer morgen een tv-bedelactie voor de Filipijnen. Het begon allemaal in 1959 bij de VPRO... ...en dus niet in 1962 met Opener Dorp. In 1959 bij de VPRO de actie Red een kind voor Algerijnse vluchtelingen... ...met niemand minder dan... Mies Bouwman in een rol. En dat kunnen we laten zien... want die actie is door Mies Bouwman niet geblokt. En die kunnen we dus gewoon gratis vertonen... in tegenstelling tot vele andere acties van Mies Bouwman. Oké, okay, maar niks. Bedankt. En hiermee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max. Met erin als mediagast Ewout Genemans... tv-producent en als sportgast Jan Eversen, oud-voetballer. Wij zijn er volgende week weer. Nog een heel prettige zondag. En daarmee...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 De vragen bij het nieuws. Welk beeld is jou van vandaag nou met name bijgebleven? Is jou nou helemaal duidelijk wat daar is gebeurd? Op zoek naar de juiste antwoorden. Laten we daar nog maar eens eventjes heel rustig dan de tijd voor nemen. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, gaat hij ook antwoord uh, geven op de vraag? Elke werkdag van 6 tot half 10. En kunt u wel zeggen of dit echt is? Ik doe er geen mededeling over. Ah. Smiddags van half 5 tot half Want oh, Dat zou ik wel graag willen weten. Dat, dat begrijp ik. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Gaan jullie dat maken? Het NOS Radio 1. Radio 1 dat is eigenlijk de bottom line wat we moeten weten. Radio 1. Dat blijft mooi, hè? Het nieuws van alle kanten. Hey, kijk daar op dat dak, daar zit er één. En daar ook. En daar. Een miljoen zonnendaken. Dat is de droom van Natuur en Milieu. Daarom bieden wij u met Zonzoekdak zonnepanelen zonder zorgen. Een mooi pakket panelen voor een uitstekende prijs. Natuur en Milieu regelt alles.